11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurder. De gids.fm met wie helpt de kinderen van ouders die in scheiding liggen. Nu het NOS journaal met Jan van der Putten. Het vertrouwen onder consumenten is in november sterk gestegen. Consumentenvertrouwen is sinds de zomer van 2011 niet zo hoog geweest, zegt het CBS. Consument is vooral uh, positiever gestemd over de algemene economische verwachtingen. Daar zijn er nu voor het eerst sinds tijden meer optimisten dan pessimisten.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 De Nederlandse Greenpeace-activisten Faiza Oulazen en Mannes Ubels... horen deze ochtend of ze op borgtocht kunnen vrijkomen. Ze verschijnen in Sint-Petersburg voor de rechtbank. Oulazen was als eerste aan de beurt. Die zaak is een half uur geleden geschorst. En de uitspraak van de rechter wordt ieder moment verwacht. Volgens NOS-correspondent David-Jan Godfra ziet het ernaar uit... dat ze allebei op borgtocht vrij kunnen komen.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 Het telecombedrijf ligt vaker in de clinch met de toezichthouder. KPN staat sinds 2011 zelfs onder verscherpt toezicht... omdat het bedrijf vaker de fout in gaat. Volgens KPN zijn de regels niet eenduidig. Iran zal geen millimeter wijken van zijn nucleaire programma. Dat heeft de geestelijk leider van Iran, Ayatollah Ghamenei, gezegd. Vandaag begint in Geneve een nieuwe ronde van internationaal overleg over dat programma. Ghamenei zei dat hij zich niet direct zal bemoeien met de besprekingen... maar dat hij de Iraanse onderhandelaars wel heeft verteld op welke punten ze geen concessies mogen doen. Ghamenei veroordeelde de Amerikaanse dreigementen aan het adres van Iran... maar hij zei ook dat Iran vriendschappelijke betrekkingen wil onderhouden met de Amerikanen. Dan nog het weer, toenemende bewolking en vanmiddag regen. Later landinwaarts, natte sneeuw of sneeuw. Het kan glad worden. Eerst wordt het 5 graden. En daarna deelt de temperatuur tot plus 1. Morgen vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw. Op andere plaatsen droog, enige tijd zon. En het wordt 3 tot 5 graden. Is onze taal aan het vloederen? Nou, ik weet niet. Misschien wel. Hoort u zo. 249 euro...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 DeGids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Kinderen die in de knel komen door een moeizame scheiding van hun ouders... die kunnen vaak hulp van buitenaf gebruiken. Bijvoorbeeld met het bepalen bij wie ze willen wonen. En bij het opschrijven daarvan. Ze moeten dat namelijk aan de rechter laten weten. Hoe belangrijk is de hulp van de kinderrechtswinkel daarbij? Zo een gesprek. Voor de opera De Ring des Niebeloemen moest u meestal zo'n 17 uur gaan zitten... Het Nederlands blazersenschommelen doet hem nu in 90 minuten. Maar het blijft mooi. En de zwembadblues. Zwembaden moeten zometeen meer waterbelasting betalen... terwijl bepaalde aftrekposten verdwijnen. Maakt dat een eind aan het zwembad in uw buurt. En wilt u een plekje achter het glas? Surf naar degids.fm Hoogleraar Jan Renkema gaat eind deze maand met emeritaat. De man achter de schrijfwijzer laat een volk in verwarring achter. Want wat moeten we zonder de voormalige eindredacteur van onze taal... zonder de schrijver van de leidraad bij het Groene Boekje? En daarom zeg ik, zonder Jan Renkema verloedert onze taal. Waar of niet waar? Dat is waar. Meneer Renkema, waarom dan? Uh, nou, het hangt er ook van af hoe je taalverloedering uh, opvat... Maar ik zal eerst de lijn nemen die uh, de meeste taalgebruikers hanteren. Die zeggen bijvoorbeeld, ja, je hoort zo vaak, ik besef mij of uh, deze file is even lang dan de andere file. Maar dat soort uh, foutjes, uh, die komen in, uh, in elke taal voor. En onze taal bloeit trouwens heel erg. We hebben heel veel sprekers, 25 miljoen over de hele wereld. En in 40 landen wordt Nederlands gedoseerd. Maar uh, er is nog meer aan de hand... ...in taal en dat is een goed gebruik van woorden en een goed gebruik van tekststructuren. Yeah. En in de schrijfwijzer heb ik altijd geprobeerd die combinatie te leggen. Uh, ik heb ook steeds geprobeerd om regels voor de komma te geven... ...of zelfs 16 functies van het liggend streepje onderscheiden. Yeah. Maar ik heb ook altijd gezegd, ja, je moet op die details letten... ...die zijn heel erg belangrijk, maar dat er dan af en toe kleine foutjes ontstaan, ja, dat is eigen aan elke taal. Maar dat is ook, ook menselijk natuurlijk. Ja, maar veel belangrijker is dat ja, mensen hun woorden goed gebruiken. Dat ze bijvoorbeeld het onderscheid weten tussen plaats en plek... of tussen naakt en bloot of eventueel stoep en trottoir. Wat is het en... verschil tussen plaats en plek? En naakt en bloot, zit daar ook een informeel verschil in? Uh, ja, er zit een, ook, als je kijkt naar. Uh, ik weet niet wat u zou zeggen, of u naakt geboren bent of bloot geboren bent. Naakt een, geboren wordt meestal gezegd, hè? Ja, bloot. Inhoud, hoe je die uh, in dynamiek over kunt brengen in woorden en zinnen. Meneer Rijnkema, en... u bent ook taaladviseur geweest voor de Tweede Kamer... of bij de Tweede Kamer. Heeft ja. dat geholpen? En het debat in de Tweede Kamer verloedert dat of niet? Ik hoorde vanochtend de minister van Justitie een half uur op deze zender... en die had het over de taakstelling. De taakstelling is dat er volgend jaar nog geen taakstelling is. Ja, ja, ja, dat is typisch dat niet zeggen taalgebruik... waarvan Confucius zou zeggen. Als je dat doet, dan draag je eigenlijk niet bij aan de samenleving. En wat gaat u nu doen? Kranten lezen met een rode pen? Ik denk dat ze u graag willen hebben. Uh, nou, ik hoop, het. ik hoop het. Dit is dus een openbare sollicitatie. Dan. U het goud verdienen. <laughs> nou, dat hoeft dan niet meer. Ik heb een heel goed pensioen, dus ik kan uh, verder uh, rustig studeren... en proberen nog wat uh, kennis over te dragen als daar behoefte aan is. Jan Renkema, de man onder andere van de schrijfwijzer. 29 november houdt hij zijn afscheidsrede aan de Universiteit Tilburg... en die heet Weg van Taal. Meneer Renkema, ik zei vroeger altijd, ik dank u wel. Maar dat klopt ook niet, geloof ik, hè? Ja, ik vind het een hele goede functie hebben. Ik dank u wel. Maar je dat... zegt ik dank u of je zegt dank u wel, toch? Of niet? Ja, maar als je dat wat extra nadruk zou willen geven... als u zelf zou zeggen, ja, ik, Felix, bedank de heer Renkema... dan is er niets op tegen om te zeggen ik dank u wel. Daar zit weer een iets andere emotie in dan zomaar het wat kalere dank u wel. In ieder geval bedankt. Ja, ik dank u wel. Dank u wel. Dag, meneer Renkema. Goedemorgen. Ja, de gids Binnen de zwembadwereld is onrust ontstaan. Als de plannen voor een hogere belasting op leidingwater doorgaan, worden tientallen zwembaden met sluiting bedreigd. En de situatie is nu al niet rooskleurig. Ik stop hier even mee, want uh, ik uh, zie Jan van der Putten binnenkomen... en is er altijd wat aan de hand. En in dit geval zal het zonder twijfel gaan over de Greenpeace-activisten. Ja, want een van die twee, Faiza Oulazen, die komt op borgtocht vrij. Dat hebben we net gehoord uit Sint-Petersburg. David Jan Godvaar heeft dat getwitterd. Een van de twee dus. Faiza Oulazen op borgtocht vrij. En Mannes Ubels, die moet nog voor de rechter komen. Die zaak moet nog beginnen. Daar weten we nog niks van. Maar één is dus op borgtocht vrij. Het gaat slecht met de zwembaden. En zeker als een hogere belasting komt op leidingwater. Want de situatie is nu al niet te rooskleurig... omdat gemeenten die die zwembaden subsidiëren fors bezuinigen. Hoe moeilijk wordt het straks om een baantje te trekken? Verslaggever Robert-Jan Boy bij het dameszwemmen in het Inge de Bruin zwembad in Barendrecht. Nou, de baantjes worden hier nog uh, heerlijk getrokken in het, uh, in het zwembad. Wat rijpere dames uh, zijn hier ja, aan het zwemmen, maar ook aan het lachen volgens mij. Ja, ja zeker weten. Absoluut, heerlijk toch? Ja, en ik sta hier op de rand van het uh, zwembad. Hou me een beetje vast, want voor je het weet word je natuurlijk ingetrokken. Ja, dat zou ja. wel heel erg ja. lachen zijn natuurlijk. We gaan de gesprekken over uh, vandaag zo tijdens het zwemmen? Ja, de, de week door meenemen ja. denk ik. Ja, ja, het dagelijks leven. Ja. Niet ja. over zwembaden of zo, hoe lang er nog een zomer kan worden. Ja, dat houden we natuurlijk stiekem in de gaten erboven hè, op de tijd. Al op die manier? Ja, ja, zo kennen we dat een beetje bijhouden, hoeveel baantjes we trekken. Ja, maar veel zwembaden worden met sluiting bedreigd... omdat er een, een hogere belasting moet komen. Ja, en de is ook is ook al af, afgeschaft. Ja, Minder inkomen, ja. Ja, ik vind het belachelijk. Ja, want het is het enige wat je hebt. En dan denk ik, dan pakken ze je ook weer af. Mag toch niet mogen? Je moet hier niet aan denken om geen zwembad meer te hebben in de buurt. Nee, nee, want ook voor de kinderen. Het is gewoon heerlijk. En het is lekker dichtbij en dan kan je dadelijk weer stukken ver gaan rijden. En als er dan een hogere toegangsprijs zou komen? Ja, liever niet. Nee. Er zit toch niemand op te wachten. Het leven is al duur. Of een badmutsje op. Voor meer hygiëne. Ja, meer hygiëne. Ja, Zodat het water minder gezuiverd hoeft te worden. Ja. Oh, nou, nee, nee maar ik vind het eigenlijk te gek dat het in zo'n land als Nederland dat dat kan. Dat ze dat gewoon gaan sluiten. Ik bedoel... Uh... Nou, ja, de noodklok wordt geluid, hè? Ja, ja ik had begrepen. Want het wat, daar draaien ze dus ook al heel lang mee. mee. Ja. Nee, maar het is te gek voor, woorden. Het is juist zo lekker. En gezond. Ze willen naar gezonde uh, mensen ja. toe. Nou, ik moet zeggen, u ziet er uh, heel gezond uit nou, zo. Nou, nou ja. <laughs> ik ben blij dat u geen camera bij zich hebt. Om even de goede staat uh, van de training uh, te testen, kunnen we even opnemen hoe lang u onder water kunt blijven? Nou, laten we dat maar niet doen. Dat weet oh. beter maar haar. Nou, haar nee hoor, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Hier staat uh, Monique. Ja, Monique ligt nu al in een duik. Dat was niet <laughs> oh, de was. <waspaar>. Oh, misschien... <laughs> ja, heb... ja, hè? Ja. ja, nee, gezellig. Want Monique die kijkt de hele tijd naar nou, de dames ja, die aan zwemmen zijn. Wilde. ik hou de dames in de gaten. En normaal ja. gesproken zou dat de schoolzwemmen nou zijn? Als het zo gaat staan, ja. dan kan ik het oh, ja. beter in de gaten houden. Sorry. Dat er geen calamiteiten... Uh... Juist, juist, juist. Hoe ongerust is Monique over de sluiting van mm. zwembaden en zo? Ja, wel ongerust natuurlijk. Sowieso. Dat ja. treft ook mijn baan. En waar zou het geld vandaag gehaald kunnen worden? Dat is, uh, dat is een moeilijke vraag... Moeilijk het misschien weet van Kester het. Ja, dat denk ik wel. Zendbad. Ik denk dat meneer van Kester dat wel weet. Ja. ja, dat geld moet komen uit efficiënter omgaan met, onze, met gelden die we hebben. Dus uit de bedrijfsvoering. Dus kijken waar kunnen we nog wat vinden. Uh, energiebesparende maatregelen nemen. Uh, en uh, kijken waar we uh, ja, het echt nog wat efficiënter kunnen doen. Nieuwe doelgroepen ook. Hier kunnen nog best wel wat, kunnen wat mensen bij. Oh. En, ja. Sinds het schoolzwem is afgeschaft, hebben we ook nog wel ruimte in het bad. Dus als ja. daar nieuwe mensen voor kunnen krijgen, kunnen we ook nieuwe inkomsten genereren. Dat klinkt naar nieuwe initiatieven. Dat, dat klinkt onder druk nieuwe dingen doen. Onder druk wordt alles vloeibaar. En in de zwemmen klinkt is dat, dat wel de heel best. fijn ja. dat alles vloeibaar is. Want dan kun je ook lekker in zwemmen in die vloeibare massa. Ja. ja. Dus, uh, Hè, waarom wordt dat een noodklok geluid? Omdat het een stapeling van maatregelen is die snel op elkaar volgen. Uh, en uh, het is niet zo makkelijk om. Je hebt niet ineens een heel blik nieuwe mensen. Uh, nee. Als je jarenlang schoolzwemmen hebt gegeven op, uh, op ochtend... Dan heb je niet ineens op het moment dat dat afgeschaft wordt... Ja. na een uh, half jaar, heb je niet ineens de troepen klaarstaan. Dus om... gemeentes geven minder subsidie voor het schoolzwemmen bijvoorbeeld. Ja, schoolzwemmen die, die, die, wordt afgeschaft. Die belasting die gaat omhoog. Ja. Uh, de energiebelasting, die, uh, de, dat, die aftrekbaarheid... dat kan niet meer teruggevraagd worden. En de waterbelasting gaat omhoog. Ja. Wat willen we nog meer? Ja. Stapelingen van maatregelen bij elkaar maakt het lastig. Dus dan is het te weinig tijd om uh, ja, nieuwe initiatieven te ontplooien? Ja, en, en sommige van die dingen die kun je aanzien komen. Maar zoals nu de waterbelasting, ja, die komt ineens uit een hoed. Uh, ja. ja, daar wisten we tot voor kort wisten we daar nauwelijks iets van. Gaat de toegangsprijzen nou omhoog, denkt u? Nee. Dat, dat niet? Nee, dat, dat niet. gaan de zwemmaten niet doen? Nee, de waterbelasting alleen is daarvoor niet voldoende om te zeggen... Maar, nou moeten we dat gaan doorberekenen... Alles bij elkaar zijn de toegangsprijzen natuurlijk de afgelopen jaren best gestegen. Ja. Uh, en daar gaan we niet meer door, want dan jagen we de mensen eerder weg dan dat ze binnenkomen. En een, en een badmuts op, dat hoor je ook wel: dat, er, ja, dat het water minder vuil wordt, dat er minder uh, verversd moet worden en zo, wat weer bespaart. Ja, nou, op zich is dat, komt het aan de hygiëne ten goede, maar maakt op zich voor de waterbesparing niet veel uit. Want we moeten nu eenmaal 30 liter per persoon, per bezoeker uh, verversen. Gaat dit uh, zwembad eigenlijk sluiten? Nee. nee. Ja, s'avonds, om s ochtends weer open te gaan. Oh, geen zorgen, uh, Monique? Oh, dat is erg prettig. Ja. <laughs> ja, dat is fijn, om dat te horen. Oké, okay, dan gaan de dames weer. Ja, dat ja. zijn de favoriete dames. Ja? Ja. Maar u bent wat later, want als u wat eerder komt, dan ligt echt de hele bak vol. Met dames? Ja. Ja. Oh. Ja. Dat is ik niet. Ja, want we hebben natuurlijk... Uh... <laughs> ja, ga door. Ik kijk wel. Goed, het uh, interview loopt nu uh, wat uit de hand. Monique, ja. bedankt. Ja, graag gedaan. Uh, het is jullie nog een dikke ja. pret hier in het zwembad. Ah ja, ja, we blijven lachen. En uh, om er nou zelf in te duiken, het is dames zwemmen. Ja, uh? ook dat. Ja, ik mag, u niet, sorry. Badmeester Monique. En directeur André van Kesteren van het Inge de Bruin sportfonds Bad in Barendrecht. Die kunnen er gelukkig nog om lachen. Maar die hogere waterbelasting kan voor veel zwembaden dus de spreekwoordelijke druppel zijn. Zwemdiploma of niet? De het aantal vechtscheidingen in Nederland neemt toe... met als treurige dieptepunten enkele, enkele familiedrama's dit jaar. Vandaag is het de internationale dag voor de rechten van het kind. Een mooi moment om daarbij stil te staan. Dat doe ik met Marieke van Otterlo en Tessel Hulkenberg... van de kinderrechtswinkel Amsterdam. Goedemorgen, dames. je hey, dankjewel. Mevrouw van Otterlo, u bent programmamanager, praktijk... en coördinator kinderen- en jongerenrechtswinkel. Merkt u er iets van, die toename van vechtscheidingen? Nou, wat ik merk is dat we veel vragen krijgen van kinderen... over eh, bij wie ze graag willen wonen... of hoe ze de omgangsregeling eh, regeling graag zien. En kinderen vanaf twaalf jaar worden door de rechter gehoord... maar kinderen onder de twaalf jaar niet. En wat kinderen dan bij ons komen doen... is vragen of wij ze willen begeleiden... bij het schrijven van een brief naar de rechter... zodat hun stem toch gehoord wordt. Het is een hulkeberg Als twee, al twee jaar vrijwilliger daar... Hoe, hoe komen die kinderen bij jullie dan terecht? Want jullie krijgen die vragen. Hoe werkt dat? Nou, op vele manieren, maar wij geven ook voorlichtingen op basisscholen. Dus zo kennen ze ons ook. Ja. En toch via internet, soms via advocaten, toch? Van ouders horen ze soms van ons. En via internet, hoe gaat dat dan? Uh, kinderrecht opzoeken of gescheiden ouders. En veel van de sites waar voor informatie voor kinderen, voor jongeren, waar forums bestaan, daar komen wij ook vaak voorbij. Ja. Dus op die manier vinden ze ons ook. Dan... En als jullie iets horen, gaan jullie dan zelf op zoek via internet? Dat soort dingen? Mm. Nee. Wat bedoel je precies ja. als je? Nou, het zou horen. kunnen dat je dat je kijkt naar de sites waarop ze zitten. Vroeger had je MSM natuurlijk, waar, uh, waar de chats plaatsvonden. Ja. Je kan ook met ze chatten natuurlijk. Ja, nou wat we doen is op Habbo Hotel. Daar is van maandag tot en met vrijdag half vier tot half vijf spreekuur... de kinderen- en jongerenrechtswinkel. Daar vullen wij een uur in onze bus, onze kinderen- en jongerenrechtswinkelbus. En dan komen kinderen langs om vragen te stellen. We gaan dan ook naar verschillende kamers op bezoek... om te laten weten dat we er zijn en dat het spreekuur open is. En zo halen we ook vragen op bij kinderen en jongeren. Hoe angstigend of frustrerend is zo'n vechtscheiding voor een kind? Ja, enorm. Extreem. Ja. Ja? Ja. ja, dat is echt shocking. En wat, um, je hebt korte termijn en lange termijn in zo'n vechtscheiding. Zo'n scheiding is al vooraf gegaan. Aan die scheiding is al een hoop ruzie en oneenigheid en irritatie uh, aan vooraf gegaan. En dan wordt de scheiding uitgesproken. En dan wordt het soms nog erger omdat de kinderen dan ineens in het spel zijn... die um, gelijk verdeeld moeten worden over de ouders in aandacht, in tijd, in geld, in vakanties. En daar, dat geeft ook weer schade op korte en ook weer langere termijn. En dan krijg je natuurlijk de sturende rol van de ouders... die daar meespeelt, veronderstel ik of niet? Ja, die is wel van invloed... want alles, ze pikken alles op, kinderen. maakt niet uit of ze aan het nee. spelen zijn... en ouders denken van nou, die zijn druk bezig. of pikken alles op. Dus ja. elke ruzie horen ze? Ja, ja. Nou, gewoon als moeder of vader met oma of opa aan het praten is... dat, ja. dat alles komt door. Dus, en... en dan krijg je natuurlijk de loyaliteitskwestie. Ja. Bij wie moet ik blijven? Waarom zou ik niet bij moeder gaan wonen terwijl ik eigenlijk liever bij vader woon? Ja. Maar moeder wil zo graag dat ik blijf wonen bij haar. Precies, en kinderen willen graag um, dat hun ouders trots en tevreden over hun zijn. beide ouders. Dus ze willen wat vader wil en ze willen wat moeder wil. En dan heb je natuurlijk ook nog de situaties waarin uh, de een, een van de ouders echt oprecht het beste van het kind wil, voor het kind wil. En de andere ouder denkt het beste voor het kind te willen, maar eigenlijk zijn eigen belang voorop stelt. Nee. Ja, dat is gigantisch erg. Zijn er verhalen die jullie zijn bijgebleven wat dat betreft? Ja, ik had een meisje waar echt, die had in twee jaar tijd iets van zeven rechtszaken meegemaakt tussen de ouders. En die, die wordt daar steeds angstiger van. Die is op een gegeven moment gewoon klaar mee. En... Die kwam bij ons ook een brief schrijven van... ik wil dat het zo blijft, de bezoeksregeling. En het moet ophouden nu. Hoe oud was dat meisje? Of is dat meisje? Die was acht jaar oud. En die schrijft dan een brief? Ja. En die die komt bij jullie om een brief te schrijven? Ja. En waar gaat die brief naartoe? Naar de rechter? Naar de rechter. Naar ja. De rechtbank. En de rechtbank doet er iets mee? Dat hopen we. Dat verschilt per rechtbank. En hoe de brief geschreven is, Dus dat bepaalt de rechter zelf. Als hij de brief schrijft of hij hem meeneemt, ja of nee. Dat verschilt per rechtbank, inderdaad? Ja. Nou, er zijn rechtbanken die zijn er coulant in En die lezen eerst de brief voordat ze besluiten... of ze een kind al dan niet willen horen. Maar er zijn ook rechtbanken, hè, om het even te depersonaliseren... die zeggen van nou, de grens is gewoon 12 en dit kind is onder de 12. Dus um, we gaan dat niet horen. Want met 12 jaar moeten ze volgens de wet gehoord worden, ja. de kinderen. Ja. En dat gebeurt voldoende? Ja, ik, ik heb het gevoel dat dat nog wel meer zou kunnen. Omdat ik vind dat gewoon ieder kind vanaf 12, als het een recht is, gehoord moet worden. Maar we horen ook wel verhalen dat dat niet gebeurd is. En dan komt een kind bij ons van: ja, ik ben toch al boven de 12. Ik, ik zou gehoord moeten worden. Hoe nou. kan het dan dat het niet gebeurd is? Dat weet ik niet. Nee? Ik wou dat ik het wist. Is dan de rechter. Uh, ja, die, is, die, is die vergeten om dat kind uit te nodigen? Hoe werkt dat? Nou, ze kiezen er het liefst voor om een kind gewoon erbuiten buiten te houden. Dus als de scheiding bezig is en de afspraken worden gemaakt... het liefst houden een kind erbuiten. Dus als het lijkt dat de afspraken duidelijk zijn en het allemaal gemoedelijk gaat... nodigen ze meestal het kind ook niet uit. Terwijl jullie vinden dat het wel zou moeten? Ja, kinderen willen het ook gewoon Precies, graag. Precies, daar gaat het om. Kinderen willen graag gewoon gehoord worden. Die denken van ja, ik ben ook niet gek en ik mag wel jong zijn... maar ik heb al wat te vertellen. En dan helpen jullie ze met het schrijven van brieven naar de rechter. Ja, naar de rechter of naar een van de ouders of naar beide ouders. Dat komt ook wel voor. We hadden we van de week nog een kind inderdaad... die een brief naar de vader kwam schrijven. Van, goh, pap, ik wil dat je dit weet. Ja, ja. belangrijk. Ja. Die vechtscheidingen maken natuurlijk een eind aan de, aan de geborgenheid... en de veiligheid van een gezin. Dat is heel erg belangrijk voor een kind. Sterker nog, ze kunnen soms leiden tot familiedrama's. Kunnen jullie vaak een bemiddelende rol spelen? <laughs> nou, daar hadden we het gisteren ook even over. In hoeverre kun je een bemiddelende rol spelen? De basis van de kinder- en jongerenrechtswinkel is het voorlichting geven aan kinderen en ze een stem geven. Het ervoor zorgen dat kinderen gehoord worden... dat hun mening uh, kan meetellen. En in enkele gevallen spelen we wel een bemiddelende rol. Noem eens een voorbeeld. Uh, ja, soms zorgen wij dat er dan gesprekken met ouders komen en het kind... En in de verscheiding is het soms zo ver dat ze al bij jeugdzorg zitten. En een kind zich dan nog niet echt gehoord voelt. Dus dat we dan gewoon echt met dat kind zorgen dat dat verhaal duidelijk wordt. Maar is er een voogd die er op let, of niet? In veel ja, gevallen. Ja, dat is ook wel de bedoeling. Maar we krijgen toch veel kinderen die zich niet gevoel, gehoord voelen door de voogd. Of de ja. gezinsvoogd in dat geval. Ja. Dus op het moment dat er iets mis is, kunnen jullie wel ergens aan de bel trekken. Ja, dat zouden we technisch gesproken kunnen doen. Maar omdat onze rol is het uh, helpen een kind een stem te geven... is het aan het kind en de omgeving van het kind... om uh, een, een klacht neer te leggen, om het even zo uit te drukken... of om volg, vervolgstappen te nemen. Ja. Dat is niet aan ons, maar wij kunnen de kinderen wel informeren... welke stappen zij, of ouders, ooms, tantes, noem maar op... zouden kunnen nemen. En is het dan vaak snel opgelost als jullie erbij komen... of maakt het de zaak nog erger? Ja... Nou ja, we hebben een situatie gehad van de zomer waarin de, waarin de zaak erger werd. En dat is verschrikkelijk om mee te maken omdat je een kind een stem wil geven. En omdat je graag dat kind wil helpen haar of zijn mening te laten geven. Maar in deze situatie is dat erger geworden. Kun je vertellen wat er gebeurde of wordt het dan te specifiek? Ja, dat wordt dan te specifiek. Dat hou ik liever algemeen. Omdat de anonimiteit van kinderen zijn ja, dat is heilig voor ons... En het is ook voldoende om aan te geven dat het, um, dat het verkeerde kant uit ging. Het is uiteindelijk goed teruggepakt. De Raad van, Toes, de Raad van uh, Kinderbescherming en um, het uh, bureau jeugdzorg... hebben gewoon alle zeilen bijgezet en het beste uh, voor elkaar gekregen voor het kind. Maar waar het tenminste zit, is de loyaliteit. Ja. Uh, het kind komt bij ons met één van beide ouders en niet met allebei. Dus wij helpen het kind een stem te geven... terwijl het onder uh, begeleiding van één van de ouders is... En het is en blijft altijd een issue... is het echt 100% de mening van het kind... of is het de mening van het kind die de ene ouder graag wil horen? En Hoe, dan kom je je erachter? Bij, ja, Hoe kom je daarachter? Soms niet. Heel veel vragen stellen. Het is gewoon, het is, vooral het kind laten praten. Allemaal vragen een beetje op gemak stellen. Ja, en toch niet altijd lukt het. Maar ze zeggen soms echt van dingen die niet horen bij een kind van acht. Noem eens wat? Dat, uh, op het bot gekrenkt en ja. uh, op de ziel getrapt. En ik denk, je, nou, dit heeft een kind van acht niet zelf verzonnen, dit is dan echt wel ingevuld. Dan. En wat zeggen jullie dan op het moment dat je met uh, de kinderen in, in gesprek komt? Wat voor, wat voor soort vragen stellen jullie dan? Nou, dus we beginnen met: van, wat denk je, wat ken je ons? Uh, wat verwacht je van ons? Wat wil je? En wat, hoe zie je het ideaal voor je? Wat zou je het aller, allerliefst willen? Dat we leggen uit hoe het systeem in elkaar zit. Dus niet dat het meteen werkt. Maar gewoon echt de vrijheid geven om een wens uit te spreken. Eerst vertrouwen opbouwen. Ja. Ja. Nu gaat uh, dit erg over de kinderen. Mm -hmm. Maar het is ook vaak aan de ouders natuurlijk. Die moeten tegenwoordig een kinderplan schrijven. Kun je dat wel aan ouders overlaten? Ja, het ouderschapsplan, wat verplicht is om een scheiding te kunnen uitspreken. Het officieel. Ja, ja, ja, ja. ja nou, daar hebben we vaak discussie over. Um, een ouderschapsplan heeft natuurlijk de intentie... om het beste voor de kinderen voor elkaar te krijgen... zodra de scheiding is uitgesproken. Dat het kind uh, het beste op zijn plekje komt. Alleen, ja, wat ik net zeg, als ouders al gaan scheiden... dan is er al veel ellende vaak geweest, hoeft niet altijd. En dan komt daar nog eens bij dat ze met elkaar moeten samenwerken... om een ouderschapsplan te maken... En soms lukt dat ouders gewoon niet met elkaar... omdat ze nog te veel uh, irritaties en, uh, en boosheid naar elkaar toe hebben. En dan wordt het van kwaad tot erger. Dat kan. Ja, in de zien we natuurlijk wel. Maar het is toch verplicht, eigenlijk, zo'n ja. ouderschapsplan? Wat gebeurt er dan? <laughs> ja, nou, dat ouders uh, er het beste van proberen te maken. Maar wat jij ook vanmorgen zei, Tessel... dat, uh, dat een advocaat gewoon het uh, ouderschapsplan pakt... en daarvan kiest van, nou, volgens mij gaan we nu dit plan invullen... En is dit het plan voor nu? Zodat jullie kunnen scheiden... en dan daarna kan de rust terugkeren... en dan kun je nog eens goed overleggen met elkaar. Maar dan wordt dat dus een ouderschapsplan bedacht... zonder dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de kinderen. Nou, zonder is wel erg cru. Maar weinig. Weinig, ja. ja. En daarvoor zijn jullie er dan. De kinderrechtswinkel Amsterdam. Hartelijk dank. Marieke van Otterlo en Tessel Hulkenberg. Het is half twaalf. Het, het, het Radio 1. Hey. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse Greenpeace-activiste Faisa Oulazen... mag op borgtocht worden vrijgelaten. Dat is bepaald door de rechtbank in Sint-Petersburg. De andere activist, Mannes Ubels, komt later vandaag voor de rechter. Ze werden eind september opgepakt tijdens een protestactie van Greenpeace... bij een boorplatform ten noorden van Rusland. De man die lange tijd werd verdacht van de moord op zijn ouders... krijgt een schadevergoeding van 32.000 euro. Hij had 100.000 geëist. De ouders werden in 2009 doodgevonden in hun huis in Vollenhoven. Ze waren door steek en schotwonden op het leven gebracht. De man werd in 2010 aangehouden voor betrokkenheid bij de moord. Iran zal geen millimeter wijken van zijn nucleaire programma... heeft de geestelijke leider van Iran, Ayatollah Khamenei gezegd. Vandaag begint in Genève een nieuwe ronde van internationaal overleg... over dat programma.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 Er is een heel verhaal te vertellen over dit nummer van Leonard Skinner. <tieding> Reed Home Alabama, een song uit 1974 van haar rechtse band toen, Lynyrd Skynyrd, En het was het antwoord op een nummer van Neil Young. Die had namelijk een negatief lied geschreven over het zuiden van de Verenigde Staten, Southern Man. En toen dacht Lynyrd Skynyrd: we moeten er iets tegenaan gaan gooien. En dat hebben ze bij deze gedaan. Maar het heeft ook nog onbedoeld een rol gespeeld in de strijd tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten. De Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg wil het parlement dichter bij de burger brengen met een tweede Kamerscherm. Over deze en andere Haagse zaken praat ik in Midweek Den Haag met Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie- en debat-site Joop.nl. Goedemorgen. En Peter Kee, redacteur bij Pauw en Witteman. Morgen. Volgens de Tweede Kamervoorzitter kan de moderne burger zich namelijk... via allerhande digitale media over van alles en nog wat uitspreken. Maar hij of zij voelt zich niet gehoord... door de volksvertegenwoordiging in Den Haag. En die kloof wil van Miltenburg dichten... met een speciaal digitaal platform. Is dat verstandig? Eh... Uh. Ja, ik zou niet weten wel. Ik, het valt me op dat het woord kloofweers valt. Ik heb dat gewoon toch denk ik, een jaar jaren vier of zo, vijf niet meer gehoord. Dat was lange tijd bonton om te hebben over de kloof en de Haagse kaastolop. Nou, ik heb het idee dat inmiddels de Nederlandse volksvertegenwoordiging... op zo'n niveau zit, op zijn knieën uh, door het land grijpt <lacht> om toch maar vooral dicht bij de bevolking te zijn. Dus dat dat wel meevalt. Bovendien, we hebben verschijnselen als Facebook en Twitter. Je kan met iedere Kamerlid uh, in contact zijn. Diederik Samson, een van de belangrijkste politici in het land twittert zich de duimen blauw om aan iedere um, Twitteraar, zal ik maar zeggen, uit te leggen waar hij mee bezig is. Ja, of wat wil je nog meer? Dat ze bij je thuis uh, in bed komen liggen en dat je nog allemaal even influisteren. Mm. Ik, uh, ik zie het nu niet. Nou, zo. Ik, snap, ik snap deze reactie niet. Het is, uh, dit verdient de natuurlijk. Een reactie uh, van, van, nee, van, of van, nee, van de heer Van Jood, begrijp ik ja, okay. niet zo. De, de, het zal niet voor het eerst zijn. Nee, maar het is lovenswaardig dat ze probeert de toegankelijkheid te verbeteren. Ik was gisteren in de Kamer en er waren stemmingen over een tal van moties. Dat ging een uur door. En dan heb je het over motie uh, zes uh, sub B. En dan wordt er over gestemd. En niemand heeft een idee waar dat over gaat. De, de kijker van Politiek 24, die toch een zekere interesse in de politiek uh, zal hebben, die heeft met een goede gids erbij. Want die bestaat wel, die zijn er wel. Hè? Die gidsen. De, de, de, je kunt zo'n uh, zo stapel A4'tjes halen. En dan weten wij parlementaire verslaggevers waar er over gestemd wordt. Maar dat wordt, uh, wordt ook niet toegelicht. Er wordt gewoon zo'n nummer genoemd en er wordt over gestemd. Um, bedoel dat zou heel makkelijk te ondervangen zijn door er een tweede scherm vast te koppelen waarbij waar, waar je kunt zien van nu wordt er gestemd over de JSF Verker, was, er nog, zullen we, zullen we er een commentaarstem uh, mogelijkerwijs aan toevoegen van Milton Murg, dus ik zie daar ja. een rol van Ferry Mingelen nou zeker, dan kan Ferry ook inderdaad opgewekt door dus dat is ook positief maar uh, nou ja, uh, bedoel, ja, Twitter uh, uh, had je nog meer over Facebook enzovoort, allemaal hartstikke mooi en aardig maar de, de toegankelijkheid verbeteren Prima initiatief en uh, een goed, uh, goede manier van de Kamervoorzitter... om zich nu eens po uh, positief te profileren. Is dat ook de bedoeling? Ik denk dat dat er wel mee samenhangt. Het was natuurlijk uh, afgelopen jaar was het een moeilijk jaar voor deze nieuwe Kamervoorzitter. Uh, ze rolde van incident naar incident uh, ruzietjes met uh, Siband Haarsma-Buma... en Ton Elias, uh, die staan nog helder voor de geest. En uh, ja, die nadigheid daar moeten ze een beetje vanaf, dat beeld moet veranderen. En ze kiest nu voor, uh, voor dit item, toegankelijkheid van de van de Kamer, voor de burger. Nou ja, daar is iets voor te zeggen. Ja. Je, je hebt van Jola helemaal stilgekregen. Ja, nee. Ja, ja, ja. ja, nee ja. omdat je je kan afvragen. Natuurlijk kun je zeggen: van oké, okay, dat dat, die procedure moet misschien duidelijk. Je moet misschien meer duidelijk maken waar het over gaat. Ik neem aan dat als jij zegt: niemand snapt waar het over gaat. dat je toch wel de Kamerleden die er zitten <tus> snappen waar het over gaat. of niet? Nou ja, soms, soms, soms gaan ze zelfs niet. Nou, nou, die dan staan dan zou wel als, uh, tegen. Wat de, dan moet je zeggen van tevoren een lijst hoe dus ze moeten stemmen ook ja, he, uitgereikt. Dus dan moet je misschien. Je werkwijze wat veranderen. Maar ik ben niet. Wat we nu gaan doen is weer heel veel geld uit... laat ik me dan even zeggen... Wat er gaat Heel gebeuren. Veel geld gaan oh, Nou, wordt veel geld uit aan van de app. Ja, dat kost veel geld. Dat kost gewoon veel geld. Eenmalig, ja, ja, hè? He? En, en nee, want die moet onderhouden worden. En die moet, is helemaal niet aan Dat kost maar, je gewoon veel geld. Op. En dat, er is een, een vrij goed systeem om alle handelingen te doorzoeken. Dan staan ze er een dag later. Oké, okay, dan kan je het niet live volgen. Um, ja, dus dan kan je veel geld aan uitgeven. En dan is de vraag: hoeveel mensen gaan daar nou gebruik van maken? Het dat gaat, dat... gaat ze nu dan wel eens mis stemming. Omdat er dan alleen maar een nummer genoemd wordt. En Dan weten de Kamerleden nog geen eens over welke motie ze stemden. Ja, maar, ik, op, vind ik vind het op zich. Kijk, kijk Jacobus, zei ik gisteren ook in één keer de hand opsteken. Ja, maar die deed het wel heel bewust. Wist, hè? Dat was ook van tevoren duidelijk gemaakt door Lutz. Um, en gelukkig wist ze ook waar ze over stemde. Waar kijk ja. je erover? Uh, nou, Lutz <gacht> heeft, uh, heeft een, uh, een motie ondersteund van D66, waarbij werd gevraagd om uitstel of voor een, voor een definitieve beslissing over de aankoop van de JSF. Vanwege de geluidshinder, En zij stemde daarvoor tegen, vanwege, uh, voor die motie, vanwege de geluidshinder. Maar. Um, de rest van haar fractie stemde dus voor de aankoop van de JSF. En die motie ging ook nog over de kosten. Maar zij gaat voornamelijk vanwege Friesland en vanwege het gedoe in Leeuwarden, waar die JSF moet komen te staan. Ja. Als die niet vliegt, gaat ze het over, had ze het voornamelijk over die geluidszinnen. Is de fractiediscipline van de PvdA nu definitief naar zijn grootje? Nee, dat denk ik niet. Um, maar kijk, het is een, een positief uh, uh, We moeten dit markeren als een positief moment. Ik bedoel, Kamerleden horen te stemmen zonder last- en ruggespraak. En in dit geval is dat uh, blijkbaar gebeurd. Ik bedoel, ze heeft haar eigen opvatting gegeven. Er dus waren je... meer Kamerleden hoor, die, uh, die problemen hadden. En, uh, maar ja. die hebben zich gevoegd naar de fracties. Wie, wie hadden er dan meer problemen nou, in de pers heb je wat namen voorbij zien ja, komen. volgens mij klopt daar helemaal, helemaal niks van. Vertel. Nee, dat is, er is, wat mij opvalt met de JSF is dat de media daar nogal op een merkwaardige manier over berichten. Uh, het besluit dat de PvdA ingestemd zou hebben met de JSF... is geloof ik al vier keer een primeur geweest van allemaal verschillende nieuwsorganisaties... die daar uh, over maanden uh, verspreid uh, mee kwamen. Dat begon al in mei of zoiets. met de RTL. Die was de eerste die dat claimde en toen kwam de NOS nog eens een keer. En toen kwam die weer... Ja. Um, Terwijl uiteindelijk werd er gewoon, wanneer is het besluit genomen, een paar weken terug? Toen is gezegd: van oké, okay, daar is een ledenraad aan vooraf gegaan. Er is binnen de PVDA-fractie, voor zover bekend, helemaal geen dissident. Geen dissident geluid ook meer, omdat dat proces. Wat, wat, wat er volgens mij aan de hand is: er is in juli een vergadering geweest. Binnen de PvdA waar werd gezegd van we gaan instemmen met de JSF. Toen was er ja, veel commotie. Nou, dat moment werd gemarkeerd in toen de er, toen, was, toen, we, ja, toen was er veel commotie. Daar is vervolgens een politiek proces overheen gegaan. Waardoor er een besluit is genomen. Waar iedereen mee ingestemd is. En dat is, lijkt mij, een normaal politiek iets. Dus dat er nog dissidenten zouden zijn. Nou... Die hoor je dus niet. En als, er geen, als je dissident die niet nou, hoort, dan zijn ze, ze er dus ook vrouw Jacobi, niet. mevrouw Jacobi, toch? En uh, die stemt toch op Nee, want die uh, is geen dissident. Want die stemt op het gebied van de geluidsoverlast. Die stemt ook niet, zegt ook niet dat ze tegen de JSF gaat stemmen. Ze zegt alleen, ik, wil, ik vind die geluidsoverlast belangrijk. Dus het gaat, dat is iets heel anders dan zeggen... wij gaan geen JSF kopen, want hij is veel te duur, bla bla bla. Zeg maar de JSF-discussie. Volgens mij is er eigenlijk, heeft de partij een normaal politiek proces doorlopen. Ze zijn tot de conclusie gekomen van dit is het toestel wat moeten kopen. Ja, dan ga ik nu naar nou een partij waar wel, onenigheid. Nou ja, ho, dit, blijft, dit blijft de PvdA lang achtervolgen. Hoor. Dit is, dit, deze kwestie, let maar op. In de toekomst zal blijken dat de JSF toch weer net ietsje duurder wordt. Dat je er dan toch net niet 37 kunt kopen, waarschijnlijk. Als je op geluid wil maken, zal die waarschijnlijk duurder worden. Nou, bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je er geen 37 kopen, dan is er een nieuw probleem. En dan heb je nog steeds zo iemand binnen de fractie... die, de, die daar uh, apart over denkt, op een andere manier over denkt. Er is oneenigheid binnen de PvdA. We zullen telkens weer dat punt geaccentueerd zien. Hoe leuk het ook is dat iemand anders... Maar goed, er zijn partijen stemmen. zat in de Tweede Kamer... die de aankoop van de JSF steunen. De VVD, daar wil ik het over hebben. Over de Europese koers van die partij. De mastodonten Bolkestein en Kroes hebben zich al geroerd... en zijn het fundamenteel met elkaar oneens. Dat is leuk met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht. Peter. Ja, dat is uh, slecht Ik had de VVD het zich niet kunnen wensen. Dat vuurtje is aangestookt door Mark Verheijen... Kamerlid van de VVD die Europese zaken in zijn portefeuille heeft die vond eurofielen erger dan, uh, dan uh, de euroceptici. Zelfs Guy Verhofstadt? Nee, ja. dan de, niet de euroceptici, dan de, het Front Nationaal. <coughs> ja, ja. De, de, de fascisten, ik bedoel, dat... dat ja, ja nee, dat ja. maakt het allemaal nog erger, ja. inderdaad. Dat is nogal wat anders dan de euroceptici. Ja, werd ja. teruggefloten door uh, premier Rutte... Die, uh, die van deze uitlatingen niets moest hebben. Uh, en Rutte uh, en Kroes en Verhofstadt... die hebben best een hele nauwe band met elkaar. Ik bedoel, die, hebben, die doen zaken in Europa... Dus hoe de VVD zich in Nederland uh, profileert, zich vaak als uh, ook redelijk euroceptisch. Maar in wezen doen ze natuurlijk heel veel zaken in Europa. en hebben ze daar belang bij om een goede positie te hebben in de commissie. Dus er liggen heel veel belangen voor de VVD in Europa. Nou, hier zie je dat de VVD eigenlijk een beetje een rare partij is. Want ze hebben natuurlijk een liberale vleugel die op zich wel pro-Europa is. Ze hebben een conservatieve vleugel die daar niet zoveel van moet hebben. En weet je wat wel grappig is? Wat volgens mij wel veel problemen gaat geven. Is Rutte, moet je maar eens opletten. Spreekt zich nooit uit over PVV standpunten. En dit is een ding wat voor de PVV heel erg op. Hè. Die, gaat, die hebben gezegd, de Mars op Brussel, dat wordt ons ding. Wij gaan daar groot in. Ze gaan nu samenwerken met de andere extreemrechtse partijen. En elke keer als de PVV met een actiepunt komt, zie je dat Rutte zich daar niet durft over uit te spreken. Of dat nou het Polen-meldpunt is, of dat met uh, Zwarte Piet-discussie. Alles wat een beetje rond de PVV hangt, daar zegt hij van. Het zou ook Europa, dan een strategische keuze van hem zijn om zich daar te Ja, maar, uh, maar dat kan hij zich dus nu niet meer. Want er is, nu komt er het moment dat je met je billen bloot moet. En hij moet toch wat gaan zeggen? Ja, nou ja, je zou op zijn minst verwachten dat uh, de fractieleider uh, Hans van Balen... in het Europees Parlement zich een keer zou uitspreken over deze zaak... en uh, duidelijk stelling zou nemen. Ik, ik, ik mag veronderstellen aan de kant van Kroes. Maar uh, ook die zwijgt tot nu toe in alle talen. Jullie hebben hem zonder twijfel al uitgenodigd bij Paul Witteman? Maar, ja, wij, wij vragen hem natuurlijk regelmatig. Elke ja, week? Ja. Elke week. Elke dag, zou ik bijna zeggen. Maar, maar hij ik zou ook... graag willen zien vlak voor ja. dat congres... Dat vrijdag plaatsvindt. Vrijdag. Dan moet er een Europees standpunt bepaald worden door, door dat congres. Lijkt mij lastig. Uh, ja, nou, dat. Uh, kijk, op zich hebben ze een partijprogramma dat gewoon heel helder is, en, uh, waarin Europa als een, uh, een belangrijk item wordt gezien. En nou, positief nee, positief. Wat, wat, wat Rutte natuurlijk elke keer doet. Kijk, Europa is een proces. Dat is iets dat, dat loopt. En hij weigert dat te zien als een proces. Hij zegt van, ja, ik ga me daar niet mee bemoeien. Het is iets wat het nu is. Nou, dat is een, een boer die kijkt naar zijn akker... en die zegt, het interesseert me niet wat er over drie maanden op staat. Als het maar gemest wordt. Bedankt. Gaat tot volgende week. Midweek Den Haag. Francisco Van Jola, eindredacteur van de Opiniondebatsuitjoek.nl... en Peter Kee, politieke redacteur bij Pauw en Witteman. Ken jij Stensfield? Eh, uh, je moet me even helpen. Eh, uh, luister. Ik weet niet waar mijn baby is. Ja, yeah. dat ken ik zeker. Ja. Yeah. Heb ik wel eens eerder gehoord. Ja. Klopt ja. All around the world. Ik never give up looking for my baby Think he's coming back? Mm -hmm. He gave the reason the reasons he should go, and he said things he hadn't said before, and he was so. Old. De eerste single, werd het nummer 1 in Nederland. Begin 1990, Lisa Stansfield met All Around the World. De De opera Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner duurt zo'n 17 uur. Het Nederlands Blazers Ensemble brengt de ring nu in een versie van 90 minuten. Muziekredacteur Botti Jellema, jij weet er meer van. Ja, de ring nu wordt uh, al gezien als een groot meesterwerk. En dit is de bekende muziek uit die opera. Het tweede deel uit de ringcyclus, ook gebruikt onder een iconische scène in de film Apocalypse Now. Nou, Wagner schreef deze muziek tussen 1853 en 1874. Het wordt beschouwd als zijn belangrijkste werk. Over de ringcyclus is veel te vertellen, al was het maar omdat het uit vier delen bestaat... waarvan drie avondvullend. En dat is meteen ook een beetje een probleem. Want een uitvoering van de ring is voor, zowel voor de makers... maar ook voor het publiek best wel een opgave. Nou, dat gebeurt dus ook niet zo heel erg vaak. Maar daar heeft het Nederlands Blazers Ensemble nu een list op verzonnen. Eh, van 17 uur terug naar 90 minuten. De ansonering, oftewel wat zie je op het podium... dat wordt door de groep Hotel Modern gedaan. En dat is minstens zo bijzonder. Die zijn bekend van hun miniatuurspel. Ze spelen met uh, poppen in maquettes en dat filmen ze dan. En op een ja. groot scherm achter het podium kun je dan alles zien. Nou, Herman Helle van Hotel Modern vergelijkt dat een beetje met de Thunderbirds. Ik zat laatst te kijken naar de making-of van de Thunderbirds... en ik dacht, ja, dat is eigenlijk wat wij ja. doen, maar dan live. Miniatuur, dingen en dan, en, dan, en dan dat opblazen met, met, en dat het er heel echt uitziet. En dat mensen het idee hebben dat ze in een soort spektakelfilm zitten te kijken terwijl het voor hun neus op het toneel gebeurt. Nee, in de originele Ring van Wagner komt een wereld voorbij van goden, dwergen, reuzen. Nou, in de uitvoering met Hotel Modern zijn de hoofdpersonages insecten geworden. Die, die wereld van de ring is een hele vrij nare wereld. Je, iedereen is op zijn... Er zit heel veel, heel veel liefde in. En, maar het wordt allemaal gefrustreerd. Er zit veel eigenbelang. Iedereen jaagt op die ring en op de wereldmacht. En Wodan is een soort... Enorme opportunistische egoïst, schuinsmarcheerder. Die, hij gaat vreemd bij de vleet en hij doet alles fout en hij ver, verpansen zijn, zijn. Wat is het, zijn preegdochter kwijt. En, en alles gaat dood en dan steekt elkaar in de rug en zo. En die insectenwereld is, als je daarin verdiept, dat is zo'n teringwereld. Dat is verschrikkelijk. Je hebt bijvoorbeeld sluipwespen, weet je, dan die, die loopt er een rups, die loopt er. Dat wordt een prachtige vlinder. Maar dan komt de sluipwespen en die steekt zijn angel... en die legt er eitjes in. En dan komen er eitjes die komen uit en dan zitten er kleine maden in die rups en die houden die rups in leven maar die vreten hem die eten gewoon lekker mee van hem en uiteindelijk kon die maden groot genoeg zijn geworden nou dan kruipen ze eruit rups gaat dood en dan worden dat weer nieuwe vliegen leven, het is zo verschrikkelijk alles vreet elkaar op ik kon gisteren eventjes zien hoe ze dat doen. Ze hebben een dozijn miniatuurwereldjes gebouwd. Een beetje alsof je een tuincentrum binnenloopt daar. Op dat podium. Kleine wereldjes met grasjes en plasjes water en takjes. En dan laten ze hun miertjes en torretjes en wespjes... en wat doorheen kruipen en vliegen. Er nou, is een tor die is gemaakt van twee lepels zo op elkaar. Ze gebruiken van alles. Ze gebruiken alles om een complete insectenwereld op te roepen. Een van de makers die staat op het podium met de camera erbij en dat komt dan op een groot scherm. Voor je op het podium zie je dus hoe dat wordt gemaakt. Hoe ze dan met hun handen in die kleine terraria staan te, te friemelen. Nou, dat is heel innemend. En op dat scherm dat trekt dan een, een soort film voorbij waarbij je jezelf binnen de kosten keren helemaal in verliest. Ik zag bijvoorbeeld hoe ze met ja, een soort dweilen tegen een doek aan duwen. Het, het klinkt raar maar op het scherm vertaalde zich dat in een in een hele mooie wolkenpartij wat zo over elkaar heen schoof. Het is heel ambachtelijk en heel vernuftig ah, gedaan. Oké, okay, dat is de beeldende kans van het verhaal. Ja. Maar hoe kun je 17 uur muziek terugbrengen tot 90 minuten? Nou ja, dat was een idee van het Nederlands Blazersensemble. ensemble. Het is 200 jaar geleden dat Wagner werd geboren... dus daar is in de klassieke wereld dit jaar veel over te doen. Bart Sneeman van het NBA zegt dat het inkorten van de ring... eigenlijk gewoon niet kan dat kan echt niet. Nee, dit het slaat ook nergens op. Want, want uh, het is niet voor niks dat dit genie Richard Wagner, er 17 uur voor nodig heeft gehad. En uh, kijk, hij weet het. Dus, dus je hebt ook Wagner stichtingen en de hele controleapparaten die zorgen dat Waaknach uh, eer wordt aangedaan. En dat het wordt uitgevoerd en gedaan zoals hij dat wilde. Dat, zo hoor je dat te doen. Uh, dus het terugbrengen naar 90 minuten is een, uh, een onzin ding. Maar ja, wij vonden het leuk om te doen. Omdat namelijk voor de oren van, van de mens van deze dag... is 17 uur opera van Richard Wagner ook wel een hele opgave. Dus wij dachten, nou, laten we gewoon als stoute jongens... eens kijken of we die opera kunnen terugbrengen tot 90 minuten. Ja, Bart heeft zich eindeloos verdiept in die opera... en heeft geprobeerd om de essentie te vinden. Hij denkt dat omdat dat is gelukt. Richard had wel eens de neiging had misschien heel vaak de neiging... had misschien altijd wel de neiging... om zichzelf te herhalen. Mm -hmm. En hij geloofde heel erg, erg in zichzelf. Dus hij herhaalt zichzelf steeds. Vaak duren scènes ongelooflijk lang. Mm -hmm. En het zou best kunnen zijn dat vaak die scènes... krachtiger worden. Door ze korter te maken, minder is vaak wel eens beter. Zou je kunnen beschrijven wat de essentie is... Als je nou gewoon even heel kort door de bocht gaat... dan zou je het verhaal van de ring wel kunnen terugbrengen... dat het gaat over macht. En dat uh, macht zoeken van iedereen... Uh, veroorzaakt ook dat iedereen de liefde daarvoor in de steek laat. Iets waar Richard erg in geloofde was... dat liefde belangrijk was voor de mens. Uh, en, maar de macht is zo overheersend uh, doel voor mensen op deze aarde... dat daarna gestreefd wordt, 17 uur lang. Maar dan uiteindelijk mislukt het eigenlijk allemaal en macht baart niet. Dat is de samenvatting van de ring. Nou, puristen kunnen misschien zeggen dat die herhaling... die dus nu een beetje achterwege wordt gelaten... misschien de essentie is van de ring. Ook vanwege de introductie van het fenomeen leidmotief... wat nu in de filmwereld heel erg belangrijk is bij filmmuziek. Maar dit is in feite een op zichzelf staande voorstelling. Je kan hem prima bekijken zonder de hele ring te hebben bezien... zegt Herman Helle. En gaandeweg zit er natuurlijk wel het verhaal, die ring, die iedereen verderfstort. En, en, en alles gaat dood, zoals gewoonlijk in onze voorstellingen aan het eind. En bij, daar trouwens in de, in de echte ring ook. Dus dat klopt, dat kwam ook goed uit. Dus eigenlijk hebben we, hebben, we hebben een soort beeldige natuurfilm op die muziek die we aangeleverd kregen. Met elementen eruit, de ring erin. Dus die heeft het ook qua verhaal niet teveel te pretentie achter zoeken. achterzoeken. Uh. Van Hotel Modern. Zij maken in hun terrariums met de camerabeelden... bij de muziek van het Nederlands Blazers Ensemble. De ring dus Nebelongen van Wagner. Nee, Ze spelen dat in 90 minuten. Morgen gaat het in première. Dat is al helemaal uitverkocht. En daarna spelen ze het nog tot en met 4 december op verschillende plaatsen in theaters in het land. En de hele ring is ook te zien. Hè, volgend jaar. En te horen natuurlijk. Ja, die Wagner, daar zijn we nog wel even mee bezig geloof ik. Ja. Muziekdirecteur Botti-Jellema. Hartelijk dank. En dan nog de TV van vanavond. In de papieren televisiegidsen kunt u nog lezen dat er een benefietuitzending komt. Sta op tegen kanker, om vijf voor half tien op Nederland 1. Maar dat programma is uitgesteld naar 22 januari... zodat alle aandacht deze week nog uit kan gaan... en gaat naar de Giro 555-actie voor de Filipijnen. Nu kunt u om deze tijd weer gewoon kijken naar Midsummer Murders... waarvan ik me overigens altijd afvraag of inspector Barnaby... niet nog de enige is die rondloopt daar in Midsummer omdat er in elke avond aflevering minimaal drie doden vallen... en de serie is ook begonnen in 1997. Daar heeft dus sinds die tijd, sinds het begin van de serie... een slachting plaatsgevonden. Midsummer Murders, om vijf voor half tien op Nederland 1. Holland Doc toont Wrong Time, Wrong Place... en daarin spreekt John Appel met de overlevende van de aanslag... op Utøya, Noorse eiland, waar in juli 2011... 69 jongeren werden vermoord De Anders Breivik. Om 11 uur op Nederland 2.